Dit is Heewout de Jong met het NOS Journaal. Het KNMI heeft voor het hele land code rood afgegeven vanwege verraderlijke gladheid. Vooral op lokale wegen wordt het glad door sneeuwresten en door ijzel. Het KNMI waarschuwt niet de weg op te gaan als dat niet strikt noodzakelijk is. Het weeralarm geldt vanaf drie uur vannacht voor Noord- en Zuid-Holland en Zeeland... en wordt in de uren daarna uitgebreid tot de rest van het land. De gladheid verdwijnt in de loop van de ochtend. De NS wil morgen de treinen laten rijden volgens de gebruikelijke dienstregeling... ondanks de code rood die het KMI heeft afgekondigd vanwege IJssel. Eerder vandaag zei de NS wel dat er treinen kunnen ze uitvallen... omdat ze langere tijd hebben stilgestaan bij extreme kou. Het bedrijf houdt er ook rekening mee dat machinisten, conducteurs... en ploegen die storingen moeten oplossen... hun werk vanwege de gladheid laat of helemaal niet bereiken. Spoorbeheerder ProRail houdt daar ook rekening mee... en heeft voor bepaald personeel hotelkamers geboekt. De corona-test- en vaccinatielocaties van de GGD... zijn morgen tot zeker 12 uur dicht, eveneens vanwege code rood. Wie een afspraak heeft, moet niet komen, zegt de GGD. En de website in de gaten houden voor actuele informatie. In het noorden en oosten van het land houden veel scholen... en kinderopvanglocaties de deuren gesloten vanwege de verwachte gladheid. Ze vinden het niet verantwoord om leerlingen en leerkrachten... naar school te laten komen. De vrouw van de Britse prins Harry, Meghan, is opnieuw in verwachting. Een woordvoerder van het koppel heeft het nieuws bevestigd. Hun oudste zoon, Archie Mountbatten-Windsor, werd geboren in 2019. Harry en Meghan namen in maart vorig jaar afstand van het Britse koningshuis. en Ze wonen nu in Californië. Het verheer vanuit het westen toenemende bewolking en later regen met een koude zuidoostenwind. Minima tussen 0 en 5 graden. Vanwege een grote kans op ijzel en extreme gladheid is voor vannacht en morgenochtend code rood afgekondigd. In de loop van de ochtend verdwijnt de gladheid. Tot in de middag regen of motregen. Het wordt 2 tot 7 graden. Namorgen zacht en wisselvallig. Dit was het NOS Journaal.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 Goedenavond luisteraars, welkom bij Peaceful Radio Show 1425. Ik heb het vorige week aangekondigd, het uh, eerste uur wordt toch wel heel bijzonder. Muziek en Valentijnsdag met Paul Vins. Een heel uur, Paul Vins. En wie is Paul Vins? Dat is een veelzijdig artiest die um, ergens ten zuiden in Nederland woont. En uh, heeft natuurlijk een eigen website, paalfins.nl. En wat doet Paul Vins? Hij, hij zit met uh, uh, Singing Bowls, de Klangschalen, hij maakt schilderijen, hij schrijft boekjes, ja, verhalen. En is daarbij dan ook componist en uh, ik noem hem zelf altijd wel troubadour. Um, concerten, lezingen geeft het allemaal samen met uh, mede-muzikanten. Paul die uh, heeft dus uh, voor radiostations zoals ZFM een speciaal Valentijns programma gemaakt. Nou, dat laat ik graag aan hem over. Uh, mocht je het nog eens na willen luisteren, kan dat kan dan via de website peacefulradio.info en dan ga je naar radio shows en dan uh, vind je het programma 1425 vanzelf terug. Veel luisterplezier. Luisteraars. Mijn naam is uh, Paul Vens. Ik ben uh, muzikant, componist en uh, woon in Nederland. Ik wil graag een uh, programma presenteren over muziek en romantiek. Vandaag de dag met een link naar het verleden natuurlijk. En, uh, een bron voor uh, romantiek, voor romantische gevoelens, is het uh, fenomeen als je iemand tegenkomt. Waarbij je het gevoel krijgt dat je die al kent voordat je hem ooit gezien hebt. Hem of haar. En uh, daarover heb ik een lied geschreven. It seems we know each other so long. En uh, het liedje wat je nu op de achtergrond hoort, Backyard. daar gaan we straks nog een keer uh, draaien. En dan ga ik je vragen om dat mee te zingen. Dat is natuurlijk ook leuk, samen zingen. Maar eerst het uh, lied over elkaar ontmoeten en het gevoel krijgen dat je mekaar al kent. When I tell you what I need I see you coming down the street Right een old black bar, To show me what I can inside Strong We both have something behind we Love we've lost we will find die gevoelens kunnen hebben? Nee. In het volgende lied, dat is een lied geschreven... door een Amerikaanse singer-songwriter. Zijn naam is J.J. Gale. En, uh, hij is overleden, maar voordat het zover was... hebben we toestemming gekregen om uh, een lied van hem op te nemen... Wat we, waar we erg veel van houden. Dat lied heet Magnolia. En uh, Natuurlijk, het is een boom, maar in, in dit lied gaat het natuurlijk over een vrouw... Opvallend is dat hij zoveel gevoelens heeft voor deze vrouw dat hij denkt dat hij er knettergek van wordt. En toch, uh, of misschien daardoor, wil hij ook steeds weer terug naar deze vrouw in uh, New Orleans. Uh, of dat nou echt de bedoeling is van romantiek, dat nee. laten we maar even open. Maar het is wel de bedoeling dat als twee mensen elkaar tegenkomen dat er ruimte is voor verandering en ruimte is voor vernieuwing. En beleving in het uh, innerlijke van de mens. Ja, Magnolia is een, een prachtig lied. En, uh, JJ Gale was zeg maar een soort uh, mensenfluisteraar die, yes, Magnolia, ja, daar komt-ie. I'm a breeze. Makes me think of My baby Left out In the worries Left down zijn boodschap. En zo wordt het ook in uh, welke tijd ook dat je leeft. De postbode brengt de post rond en de troubadours brengen hun liederen naar buiten. Daarvoor uh, kijken we nog even terug naar het verleden en dan uh, kan je zien dat er een hele periode is geweest dat er eigenlijk niemand iets anders mocht zingen, mocht zeggen dan uh, Maria te vereren de Maria, de moeder van Jezus, en er zijn hele bergen met uh, troubadoursliederen die uh, letterlijk en figuurlijk uh, Maria de hemel in prijzen en uh, romantiseren. Uh, ja, eigenlijk heb je dat vandaag de dag nog wel dat er mensen zitten te dromen en een ongelooflijk beeld gaan opbouwen van. Uh, de geliefde of de toekomstige geliefde. Uh, ja, en toch gebeurt het natuurlijk nog steeds dat je iemand tegenkomt waarbij je een ongelooflijk gevoel krijgt uh, wat de ratio te boven gaat. En uh, deze Maria-vereering, ja, dat is ook een. Uh, eigenlijk een prachtig fenomeen. Ik zing erover maar het gaat over een andere maria weer I've seen a lot of women I've seen a lot of cities I've seen a lot of landscapes and the world Nothing like you. By me. and nothing sounds like you. Stories and the holy books of the world Inscriptions in old caves And they tell me Nothing about you I felt the morning sun in June Lay in a bath filled with roses Felt God's garden Dingen. Ja, het is eigenlijk nog steeds wel zo dat je eigenlijk geen genoegen mag nemen met iets wat, zeg maar, minder is dan waarbij je gevoel naar uitgaat, als je ervan uitgaat dat je geleid wordt naar dat toe waar je eigenlijk hoort uit te komen. Zeg dat het eenvoudigweg de liefde is van je hart. Het openen van je hart. En de weg naartoe die kan natuurlijk via via van alles lopen. Maar eh, ik denk toch wel... en wat ik hier in het volgende liedje wil bezingen... dat het erom gaat... dat je dat vindt... waartoe dat je eigenlijk geroepen wordt... geroepen bent... Je kan het romantiek noemen, je kan het ook uh, uh, religie noemen, maar dan eentje die is, die is uh, voor jou. En die staat waarschijnlijk nergens uh, geboekt of uh, is nergens ondergebracht in de wereld. Maar iets van jezelf, waar je naar toe kunt werken. Een oude religie me vertelde Climbed the highest hills. So I left you all down below. Looks out over rivers and woes. You're so restless all. Hanneke en in het vorige nummer, uh, violist Peter van den Bos. Um, wat ik wil doen, is uh, iets vertellen over uh, wat mogelijk is tussen twee mensen. Je mag dat romantiek noemen, maar het gaat altijd over een soort van verandering. Mijn meisje, sinds dat ik jou ontmoet heb, is mijn leven veranderd. Er zijn altijd bloemen geweest, maar nu pas zie ik het eindeloos licht. Mijn vriendin, sinds dat ik jou ontmoet heb, word ik degene die ik eigenlijk ben en breng je me terug naar de golven van de oneindigheid. Ik wist nooit de betekenis van paars of van alle rozen in de wereld. Jij bent het die mij leidt. Na deze mystiek, de mystiek van de liefde, mijn vriendin, sinds dat ik jou ontmoet heb, ik, ik kon nooit de Hemel zien in iemand anders, maar nu dat we in het licht van de liefde staan, sinds we Dreams. There have always been flowers now I see the endless light. Come no one who I am bring me back to the ways of infinity. Altijd iets wat tussen twee mensen uh, plaatsvindt met grote gevolgen vaak of is het ook kleiner, rustiger. Bijvoorbeeld, hier is een landschap uh, in de winter en spelen de kinderen in de sneeuw in het stadje. De kinderen spelen in de straat in deze wintertijd in de stad. Rode handschoentjes, blauwe handschoentjes en soms. Wat vuur in de ogen als het winter is in de stad. Breng me mijn laarzen, mijn grote laarzen, want ik ga wandelen in de sneeuw. En de kinderen die lachen, omdat het wintertijd is in de stad. Je voelt het in de lucht, je voelt het in de lucht. Het is een uh, andere vorm van romantiek. Kinderen spelen buiten in de sneeuw. Prachtig landschap. Prachtige beelden. Maar het is nog geen winter vandaag. Ik wil jullie nog even meenemen naar uh, de achtertuin. Die mooi in het groen staat. En uh, de zon die schijnt nog een beetje boven het schuurtje. En uh, dit is een liedje dat wil ik eigenlijk graag uh, samen zingen met jullie. Het is hartstikke eenvoudig. En als er dan een concert is, dan uh, weten jullie allemaal hoe dat dat moet. Het liedje heet uh, The Backyard. Kijk, daar komt je. De eerste regel is... Uh, Send me your love and the rose or two. Send me your love and the rose or two. Zie je. wel. Straks nog een keer. Hij komt nog een keer. Send me a love and the rose or two. Yes. Oh, dankjewel, dankjewel. Er komt nog meer later. Misschien denk je wel, hoe is het mogelijk om in deze tijd van verharding, van verbetering, van uh, ja, boosheid misschien, ontevredenheid, toch nog romantische gevoelens te kunnen hebben? Mijn antwoord is onmiddellijk ja. Ik denk dat uh, in allerlei omstandigheden het mogelijk is om uh, gevoelens minimaal herinneringen te hebben aan uh, romantieken van romantische gevoelens. Um, is Nederland een specifiek een land met heel veel romantici? Mm, nou, misschien. Maar als je nou iets verder naar het zuiden gaat, uh, Italië, Spanje, Frankrijk, heb ik altijd het gevoel dat er meer mogelijk is dat mensen expressiever zijn in uh, hun gevoelens van liefde en uh, romantiek. En een van de liederen over romantiek, die heb ik ook in Frankrijk geschreven. Een zomer in Vauvillaire. En kan je nog steeds bloemen in je haar steken? Ja, natuurlijk. Big, big trees are Bustles in your head Walking through Your waters While we're sitting mm. by the river And the slips slowly Fast ZANG Please let me hear it again, let's lay down. Gevoelens van romantiek. Is het iets nieuws? Nee, uh, dat niet. Als we terugkijken in de tijd... en dan heb ik het over de tijd van... Uh, koning Ator en een van de ridders van koning Ator was uh, prins Parsifal en over die prins Parsifal is, uh, zijn verschillende verhalen geschreven uh, en deze die ik hier bij de hand heb is wel heel erg mooi omdat het eigenlijk aangeeft dat er heel veel illusie en dus des illusie is het lied gaat als dus volgt ze nam me bij de hand en zei kom laten we wandelen ik dacht dat ze verliefd op me was. Ze was het ook, maar op een speciale manier. De prinses van het leven. En het zilver, dat zag ik schijnen in de bergen. Dus ik klom naar boven en nog verder klom ik naar boven. En toen ik bijna boven was... verdween de schittering van het zilver zoals water. Prinses van het leven... Dus ik ging weer verder, ik trok verder het land in. En ik zag, nee, jij liet me een kasteel zien op een heuvel. Maar toen ik op de deur klopte van het kasteel, was het alleen maar zand, prinses van het leven. Je leidde me naar een vallei, met de schoonheid van een paradijs, blauw, groen en geel. Maar het was alleen maar één moment, prinses van het leven... En toen je me verliet, was ik ondaan en naakt. Alleen nog maar visioenen van binnen. Over het begin van alles. Gelukkiger en wat wijzer, prinses van het leven. Prinses of life. Was in love with me, and she was in a special way. Princes of life, princes of life, silver shining. So I climbed and I climbed And when I almost reached the shine It slipped away like water Princes of light Princes of light Showed me a castle on a hill when I knocked at the door, it was only said Oh princes of life princes of life. ...dan is het wel de roos, de witte roos of de rode roos. Deze roos die komt voor in heel veel culturen en in heel andere tijden als deze tijd. En nog steeds als mensen van elkaar houden of van elkaar een, een positieve vibe willen bezorgen... ...dan nog steeds is de roos heel erg populair... Het herinnert ook aan iets anders. Dat is niet alleen romantiek of gevoelens van genegenheid of liefde. Maar het heeft ook iets te doen met uh, een soort van unity, een soort van eenheid. En daarover heb ik geschreven een lied dat heet My Daughter and the Rose. Ik zal een uh, vrije vertaling geven. Toen ik aan jou dacht en aan de roos in jouw hand. Toen ik aan jou dacht en aan de roos in jouw hand. Ik zag je staan, misschien was je nog acht of negen jaar oud. En nu zie ik je staan met de roos in je hand. Zal je deze weggeven vandaag of morgen? Zal je deze weggeven? Want jij en de roos zijn één. Well, I was thinking of you. And the rose in your hand. I was thinking of you and the rose in your land I saw you standing there at the age of nine years old I saw you standing there at the age of nine van eenheid één een zijn met en lieve luisteraars geloof mij de rozen die cirkelen rondom je hart het is net de tijd en misschien de persoon die je tegen zou moeten komen om deze rozen te doen ontwaken het is jammer als je zo druk bent dat je de liefde vergeet of de romantiek vergeet en uh, ik hoop voor iedereen dat er een moment komt dat je in de kelders van je bestaan kunt kijken en dat je daar alsnog die liefdesbrief kunt vinden en hem kunt openmaken uh, in the cellar of my home ik vond een brief diep in de kelders, hij was oud zoals de nacht, maar ik bracht hem naar het licht ik zal er voorzichtig mee zijn maar ik bracht hem naar het licht I found a letter in de cellar of my home It was old as the night But I brought it into the light I must be careful written and your name is mentioned. Te zeggen, mijn naam is uh, Paul Vens... en je kunt al deze muziek vinden... op onze website... www.paulvens.com en ook bij iTunes... en niet bij Spotify. Daar doen we niet aan mee. Um, wat zou ik nou willen zeggen... over romantiek? Ten slotte, ik denk dat het goed is... om je hart te blijven openen... en te blijven oefenen... om deze belevingen... Uh, te kunnen ontvangen... Het is nooit te laat om uh, daarin te oefenen. Wat er ook gebeurt, mensen. Een open oog te houden voor datgene wat er om je heen is. Wat er in jezelf is. En probeer de verbinding steeds open te laten. Zonder al te veel te oordelen of verklaringen te zoeken voor het een of het ander. Een open oog voor jou en op je plek blijven. Zoals de postbode de post rondbrengt, blijf je boodschap naar buiten dragen. Dat is in het kort de boodschap over uh, romantiek en de mens en de dingen om ons heen. Ik dank jullie hartelijk voor het uh, luisteren. En ik uh, doe mijn best om nog weer een nieuw programma te maken over een ander thema. Dank je wel. Satisfied Talking to you You are dead and I will stay here and I won't go away I will stay here and I won't